Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Schuldigt leden van de VN-veiligheidsraad van het steunen van terrorisme in het land. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken zei in de Veiligheidsraad dat onder meer de VS, Turkije, Saoedi-Arabië, Frankrijk en Qatar moeten stoppen met het geven van geld en wapens aan de oppositie. Vrede vereist niet alleen actie van Syrië, zei de minister. Hij noemde de oproepen aan president Assad om af te treden een schaamteloze inmenging in Syrische aangelegenheden. VN-chef Ban Ki-moon heeft de Syrische autoriteiten opgeroepen om mededogen te tonen met het eigen volk. Na gesprekken met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken veroordeelde hij nogmaals de voortdurende moordpartijen, luchtaanvallen en schendingen van de mensenrechten. De vakbonden reageren gematigd positief op het deelakkoord dat de VVD en de PvdA hebben gesloten voor volgend jaar. Ook constateren ze met tevredenheid dat de politiek weer oog en oor heeft voor de mening van de sociale partners. FNV-voorzitter Heert zegt dat het deelakkoord een stuk socialer is dan de plannen van het Vijfpartijenakkoord. Maar hij vindt de wijzigingen nog niet genoeg. Het CNV is in een eerste reactie positief over het terugdraaien van de forense tax... en het voorlopig deels terugdraaien van verslechteringen van de ziektewet. Onze bezwaren zijn blijkbaar gehoord, zegt voorzitter Smit. Ook de oude organisatie AMBO reageert gematigd positief... maar de nieuwe afspraken mogen niet leiden tot een inkomensachteruitgang. Bovendien moet er wel werk zijn voor 65-plussers. Bij een woningbrand in Hengelo is een peuter van bijna twee om het leven gekomen. De moeder is met ernstige brand brandwonden overgebracht naar een ziekenhuis. Een kind van vijf ligt ter observatie in het ziekenhuis. De brand ontstond vanmiddag in de woonkamer van het huis van het gezin. De brandweer had het vuur binnen een paar minuten onder controle. Daarna vonden brandweerlieden de overleden peuter. Het weer, steeds meer bewolking en vannacht op veel plaatsen regen. Morgen overwegend bewolkt en een paar buien bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de Randstad is bij de A27 Utrecht richting Breda. Bij Knoopend Gorkum de verbindingsweg dicht. Dat is naar de A15 richting Nijmegen. En dat heeft te maken met olie op het wegdek. En ook de N207 Lisse richting Bergambacht Die is tussen Leijmuiden en Rijnzaterwoude dicht. En Dat heeft te maken met technisch onderzoek na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 We'll Tel je schade, gemerde blinde? De love. Tell me what you think about me I buy my own diamonds and I buy my own rings Only ring your silly when I'm feeling lonely When it's all over, please get up and leave Question, tell me how you feel about this Try to control me, boy, you get dismissed Pay my own funnel and I pay my own bills Always 50-50 in relationships The shoes on my feet, I buy the clothes on wear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 Start. Open Gangnam Style.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 Zandvoort op 106.9.